Rotterdam heeft de ombouw van de spoorlijn naar Hoek van Holland tot metrolijn ernstig onderschat. In een kritisch onderzoeksrapport van de gemeente wordt gesproken van een gebrekkige organisatie en onvoldoende regie. De conclusies zijn met name hard voor wethouder Langenberg van mobiliteit. De Hoekse lijn is pas eind dit jaar klaar en wordt 90 miljoen duurder.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 Ook verpleegkundigen doen mee met de aangifte tegen de tabaksindustrie. Bijna 90 van de leden is voor, zegt beroepsvereniging VNVN. De aangifte is een initiatief van de stichting Rookpreventie Jeugd en advocaten Benedicte Fiek. Veel instanties uit de gezondheidszorg doen mee, omdat ze telkens worden geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van roken. Prinses Ariane, de jongste dochter van koning Willem-Alexander en Maxima, heeft haar pols gebroken bij het schaatsen. Volgens de RVD moet de pols van Ariane drie weken in het gips. Het ziet er naar uit dat de prinses in de voorjaarsvakantie wel mee kan op wintersport naar leg. Het weer, vooral in het oosten nog af en toe regen of natte sneeuw. In het westen af en toe zon en het wordt 4 tot 9 graden. Morgen en zaterdag droog en zonnige periode, het wordt dan 7 graden.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, zo, zo. Goedemiddag Zandvoort. Goedemiddag Kennemerland. Goedemiddag Nederland. Goedemiddag wereld. Goedemiddag Space... Final Frontier <laughs> Boldly go where no one has gone before <laughs> Je merkt wel, ik ben een beetje Star Trek verslaafd, verslaafd. Ja. En, uh, Tegenwoordig op uh, Netflix al die oude series aan het kijken de oude, oude Star Trek, dat is wel leuk hoor Zo, so, en uh, we zijn nu weer de second generation Of de next generation, zo is dat nou, ja, Bep, alles goed? Bij mij is alles uitstekend. Er... Nou, wat ja, ja, fijn ja, ja, ja. dat je er weer bent. Wij hebben er weer zin in. Ja, ja, ik ben een beetje ontrouw geweest deze week. Dinsdag kon ik niet vanwege ziekenhuisonderzoek. En gisteren ook niet vanwege uh, onderzoek. Maar gisteren zijn wij op adequate wijze vervangen door uh, het dynamische duo Ron en Dolly. Dolly-Ron. Ron-Dolly. Ron-Dolly. Ron Ron Dolly-Ron. Dolly. Uh, Do Dolly Ron. Ja, nou, dat was heel leuk. Dus uh, hartelijk dank, uh, heren uh, en mevrouw. heren en mevrouw. Uh. En vandaag, uh, nou ja... We, we hebben een beetje een speciale uitzending, dames en heren. Want wij volgen natuurlijk wel... de Olympische 10 kilometer. Uh, helaas zit er op onze tv hier geen uh, geluid. Dus dat kunnen we niet doorkoppelen. Dus we doen het via de computer. Die loopt ongeveer 30 seconden achter. Dus, Maar... We hebben het wel. Hoogbaan, ook nee, hoor maar, hoor maar. Dat heeft te maken met het feit dat je veel zuurstof ja. verbruikt. Als je op een hooglandbaan schaatst, ja, dan kom je in... Problemen, Zuurstofschuld heet dat in de uh, sporttermen. Nou, u weet Kijk in ieder geval. Het. Ja, u weet dus in ieder geval dat wij een verbinding hebben dat we het kunnen volgen. En uh, als uh, het echt spannend wordt, straks als Teddy Jan rijdt. En Joris en Sven, dan laten wij u wel wat fragmenten horen als het spannend wordt. Hè, toch? Ja, wel leuk, ja, leuk. Tenminste, ik hoop dat we dat allemaal halen binnen dit programma. Maar we proberen het wel, kan ons het geven. En voor, uh, tot die tijd is het uh, natuurlijk gewoon uh, lekker uh, bezig zijn met lekkere muziek. We hebben natuurlijk het regionieuws. We gaan ook nog proberen contact te zoeken met onze, uh, uh, onze sporticoon Hennie Ruckert. Uh, maar ik ben bang dat het lastig zal worden. Ik denk dat hij kruis gaat zitten kijken. En dan zoiets heeft van: ik wens niet gestoord te worden. Maar goed, Bart Svings rijdt nu. Dat kan ik u vast vertellen. En uh, nou ja. We houden het voor u in de gaten. En intussen gaan we beginnen met Artiest in het Licht. Artiest in het Licht. Ja, u zult er misschien niet van gehoord hebben... Maar hij heet Henk Locklin. Kijk die? Nou, nou een liedje wel. In nou. In ieder geval. Een liedje wel. Hoor ja. maar. Send me the pillow that you dream of. Don't you know that I still care for you. Send you zo snel jij. <kijf> rustig aan, rustig aan. Dan breekt het lijntje niet. We zijn niet aan het schaatsen hier, uh, althans we hoeven geen tijd neer te zetten, nietwaar? <laughs> zo is dat. Henk Loklin, dames en heren, ja, hij werd geboren op 15 februari, uh, in het gedenkwaardige jaar, uh, even kijken, op het uh, ja, 1918. Dus hij zou uh, vandaag 100 geboren zijn. Als hij het gehaald had. Maar uh, dat, uh, dat uh, heeft hij niet. Want hij overleed in Bruton op 8 maart 2009. Dus nou, dan uh, is hij 91 geworden. Nou, dat vind ik toch ook weer niet zo'n slecht uh, verhaal. Hmm. Nou, Als je 91 geworden. Amerikaans Country. Hmm. Er zijn artiesten die het korter doen. Ja, je hebt ze ook. Die gaan al op 27 jaar. Maar ja. hij heeft het naar aardig gered. Uh, het grootste successen behaalde hij rond 1960. En in Nederland behaalde hij twee hits. Send me the pillow that you dream on. Uh, nummer 4 in 1959. En Please help me, I'm falling. 9e in uh, negende positie in. 1960. En dat nummer Send Me The Pillow is natuurlijk ook gecoverd door Lydia en haar Rhythm Strings. Zo'n beetje uit uh, de 60 jaren en het dieptepunt uh, voor het nummer uh, werd er dus toen Happy en Happy het ook nog een keertje coverde met, ik lig op mijn kusjes, nou, oké. Okay. Dat is dan voor zo'n nummer echt een dieptepunt. Het kan raar lopen. Het kan raar lopen, zeg je dat. Goed, Henk Locklin dus. En u hoort al even het pianootje. Want de saxofonist en klarinetist uh, en uh, nou ja, muzikant van Supertramp is ook jarig. Meneer Halliwel. Nou, daar komt die hoor. John Halliwell, Geboren op uh, 15 februari in het prachtige, uh, nou, de Tot Mont Morten, als ik het goed zeg. Even kijken hoor. Ja, de, in, in Tot Morten, Morten, dat is op 15 februari 1945 is dat uh, gebeurd, dat deze meneer... Uh, werd geboren de Brits, klarinetist en natuurlijk ook saxofonist. Voornamelijk bekend vanwege zijn lidmaatschap van de muziekgroep Supertramp. Keith Emerson, overigens, werd uh, iets eerder in hetzelfde dorp geboren. Dus dat is dan weer een leuke uh, bijkomstigheid. Maar goed. Zijn ouders waren amateurmuzikanten en lieten hem uh, piano en blokfluit spelen zonder enig succes. Ja, dat kan me wel iets meer voorstellen natuurlijk. Ben ook, ik ben ook begonnen op de blokfluit. Nou, dat was ook geen succes. Uh, John vond namelijk de collectie jazzplaten interessanter. En hij werd uh, toen gewezen op de klarinet. En toen zei hij ook, het is de klarinet, het is de klarinet niet. Maar oké. Okay. Vijftienjarige uh, leeftijd ging hij klarinet spelen... in het plaatselijke symfonieorkest. En uh, tevens richtte hij zijn eigen bandje op... De Todd Morden Grammar School 5. Uh, ja. De TGS 5. Ja. Hij heeft dan inmiddels een altsaxofoon gekocht... en in 1963 verhuisde hij naar Birmingham... om uh, te gaan werken bij Dan Slans grootste computerbedrijf ICL... in plaats van te gaan studeren aan het Royal College of Music in Manchester... Birmingham had toen uh, wel een hevige muziekbeweging. Traffic, Moody Blues en Electric uh, Light Orchestra komen uit Birmingham... En jaar later zat hij in het bandje de Dijsman. Nou ja, dus een heleboel informatie natuurlijk. Maar in ieder geval, de man is vandaag jarig en is 73 geworden. Nou, dat vind ik toch een respectabele leeftijd voor een saxofonist. Moet je, moet je toch een halve lucht voor hebben. En, ja, hij, en hij speelt nog steeds. En hij speelt, dat is het leukste. Ja, ja, hij speelt nog steeds. Goed, dan gaan we gaan gauw naar de 3 in 1 Ook dat nog. Nou, klein stukje supertram nog. Intussen uh, heeft Bart Swings 1303 gereden, dat u dat ook nog even weet voor zover u het wil volgen. Uh, en wij volgen het een beetje voor u, maar eerst de drie in een. Ja, woehoe! 3 in 1. En die is van Melanie. Look what they done to my song. Look what they done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right, and it's turning out all wrong. Look what they done to my song. Look what they done to my brain. chicken bone and I think I'm half insane Ma, Look what they done to my soul. I wish I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book I'd never have to come out and look at what they've done to my soul La la la, la. it'll all be alright, ma Maybe it'll all be okay Well, if the people are buying tears I'll be rich someday, ma Look what they've done to my son Ils ont changé ma chanson Ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire. Et ce n'est pas bon. Ils ont changé ma chanson. Look what they've done to my son. Look what they've done to my son oh, well they tied it up in a plastic bag, turned it upside down oh, look what they done to my son ils ont changé ma chance Song. Look what they done to my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 Someone with the same button on as you Include him in everything you do Beautiful people You ride the same subway as I do every morning That's gotta tell you something so much in common I go the same direction that you do so if you take care of me maybe I'll take care of you beautiful people you look like friends of mine and it's about time said it here and now I make a vow that sometimes, somehow The same by none as you Include him in everything you do You may be sitting right next to you maybe may be a beautiful people too And if you take care of him Well, then maybe he'll take care of you Cause all of the beautiful people do Tri in 1 peace will come Life, Please buy one Sometimes when I am feeling as big as the land With a velvet hill in the small of my back And my hands are playing the sand And my feet are Swimming in all of the waters All of the rivers are givers To the ocean according to plan According to man But sometimes when I am feeling so Safka, zo heet ze compleet. Safka Chakarik, moet je eigenlijk zeggen. Want ze is getrouwd met Peter Chakarik. En dat is ook een man die haar uh, eerste platen produceerde, volgens mij. Maar goed, het meisje is geboren op 3 februari 1947. Dus die is, uh, is uh, intussen 71. Het is een Amerikaanse singer-songwriter. Bekend van onder andere Luke What heeft Done To My Song. Die je hoorde, Lay Down, Ruby Tuesday... En natuurlijk Beautiful People, die hoort u ook. En het laatste nummer is eigenlijk mijn favoriet liedje van haar. Dus die heb ik er ook lekker tussen geprakt. Uh, maar dat is eigenlijk mijn favoriet. Peace Will Come heette uh, dat nummer. Melanie Safka werd geboren in Astoria. Een uh, wijk in Queens, New York. Als dochter van Fred en Polly Safka. En op vijfjarige leeftijd uh, maakte ze haar uh, eerste plaatje. Het in de stijl van Shirley Temple gezongen Give a Little Kiss. Uh, Na de high school trad ze met haar gitaar op in uh, Coffee Houses en in Greenwich Village. Village. En overdag ging ze naar de American Cool School of Drama. Bij een auditie voor een toneelstuk liep ze de verkeerde deur in... ...waardoor ze op jonge producer Peter Shakerik eh, stuitte... ...die haar vroeg wat te zingen. En hij was zo onder de indruk van haar stem en liedjes... ...dat hij haar prompt een contract aanbood. In 1968 trouwden ze met hem en ze zijn nog steeds bij elkaar. Kregen samen drie kinderen eh, en, eh, nou ja, ik zei, ze zijn nog steeds bij elkaar... En u hoorde achtereenvolgens van Melanie, zoals ze kort weggenoemd wordt. Hoorde u uh, What Have They Done To My Song Ma. En uh, daarna uh, Beautiful People. En daarna, ik zei het al, mijn fa fa persoonlijke favoriet van haar. Uh, Peace Will Come. Ja, en het schaatsen gaat intussen ook gewoon door. De volgende twee zijn intussen gefinished. En uh, meneer Bucko bijvoorbeeld, die is uh, volkomen uitgeschakeld. 13, 17 had hij. Dus dat is uh, al uh, twee concurrenten minder. Of vier concurrenten minder eigenlijk al. En het spannende gaat natuurlijk straks gebeuren in de ritten 4, 5 en 6. En Sven Kramer rijdt in de laatste, als ik het goed heb. Dus, maar wij gaan dat voor u volgen. En mocht het spannend worden en mocht er aanleiding toe zijn... dan hoort u ons. Dan zetten wij het geluid aan. Ja, zo is dat. We lopen wel iets achter bij het tv-signaal... omdat we dat via de computer moeten doen. Dus er zit een vertraging in. voor. Ja, joh. Vandaag gepresenteerd door... Uh, Beb Sweris, ja. ja. Ik wou zeggen Sven Kramer, <laughs> maar dat is niet zo. Die heeft, <laughs> andere, het... dingen, die heeft andere dingen andere dingen zo. Waar het hart van vol is. Ja. Oh, ik vind het wel spannend hoor. Het is bijzonder spannend. Spannend, ja. Twee naast elkaar geparkeerde auto's zijn in de nacht van woensdag op donderdag... volledig uitgebrand in Haarlem. De wagens stonden op het parkeerterrein onder het keggeviaduct aan de camera op Scuraweg. De toegesnelde brandweer heeft het vuur geblust... Door de hevige rook- en warmteontwikkeling is het viaduct en de verlichting daarvan beschadigd geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. De omgeving is afgezet en medewerkers van de forensische opsporing doen onderzoek om de toedracht te achterhalen. Eerder deze week brandden er ook al meerdere voertuigen in de Albert Schweitzerlaan in Haarlem uit. C. DA Zandvoort wil ook aangifte doen aan, tegen uh, tabaksfabrikanten. Het CDA in Zandvoort wil dat de badplaats zich aansluit bij de aangifte van advocaat Benedicte Fiek tegen de tabaksindustrie. Het CDA-raadslid Jan Beelen roept het college op zich achter de aangifte te scharen. Zoals eerder onder andere het Nederlands Huisartsengenootschap de Landelijke Huisartsenvereniging, ziekenhuizen, kinderartsen... maar ook de gemeenten Amsterdam en Utrecht dat hebben gedaan. Volgens BELEN past een steunbetuiging bij het anti-rookbeleid van de gemeente... en de ambities die Zandvoort heeft op het gebied van gezondheid. Het college van BNW laat in een reactie weten... zich naar aanleiding van de oproep van Belen te willen buigen over de vraag... of het doen van een aangifte past bij de taken van een gemeentelijke overheid. Maar ook over wat het doen van zo'n aangifte zou betekenen voor het eigen beleid in Zandvoort. Door de laagstaande zon is er gisteren in Hoofddorp een fietsende scholier gewond geraakt. Bij een ongeval op de Pakslaan. Het ongeval gebeurde op het kruispunt met de Straat en de Pakslaan. De fietser werd over het hoofd gezien door een automobilist... Waarschijnlijk als gevolg van die laagstaande opkomende zon. Het slachtoffer is na nodige zorg in de ambulance... overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorg. Lasgenoten van de scholier hebben de beschadigde fiets meegenomen. De gemeente Zandvoort heeft zich samen met 71 andere gemeenten aangesloten... bij de Statiegeld-alliantie die vorig jaar is opgericht. Door de alliantie wil Statiegeld uitbreiden... naar kleine waterflesjes en blikjes... Door ook hier ook op statiegeld te heffen kan het zwerfafval met 70 tot 90 procent worden teruggedrongen. In de Statiegeldalliantie hebben lokale overheden, bedrijven en milieufederatie zich verenigd. Wethouder Gertone geeft aan waarom Zand voor dit belangrijk vindt. Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en een betere recycling van waardevolle materialen. Dit sluit perfect aan bij duurzaam afval-beheerbeleid van Zandvoort. Doordat de blikjes en flesjes van statiegeld voorzien zijn... belanden ze niet zomaar meer op straat... en dat helpt bij een groter, straatbeeld, schoner straatbeeld. Op 15 maart houdt de Tweede Kamer een algemeen overleg over statiegeld. De Alliantie vraagt aan de regering om in 2018... statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes in te voeren... Ik ben ervan overtuigd dat onze gezamenlijke lobby effect zal hebben. Al dus tonen. Tot zover het regionale nieuws van half twee. Nou, half één. ZFM wow. luncht dagelijks live ja, ja, bij ZFM Zandvoort. Niet zo snel is, dus jij, hoor. Ja, We zitten helemaal in die, in die schaatsmoed. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Af en toe licht de motregen van het westen uit en dan wordt het geleidelijk aan droog. Het is bewolkt, er valt af en toe wat lichte regen of regen en het is op veel plaatsen ook nevelig. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen op, en maar er kan nog wel een bui voorkomen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 4 graden in het noordoosten tot 9 graden in het zuiden van ons land. De wind draait naar het zuidwesten en is matig aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en soms echt krachtig. Vanavond en de komende nacht is er weinig bewolking... en koelt het landinwaarts af naar rond het vriespunt. Hier en daar kan het dan ook glad worden... door bevriezing van natte weggedeelte. Aan zee wordt het met een minimumtemperatuur van 3 graden... wat minder koud dan elders in ons land. De wind is landinwaarts, zuidwestelijk en zwak tot madig. In de kustgebieden staat een matige vrij krachtige westenwind. In het Waddengebied kan de wind af en toe krachtig zijn... De verwachting voor vrijdag overdag, dan zijn er flinke perioden met zon. In het noorden is er meer bewolking en kan er een enkele lichte bui voorkomen. De middagtemperatuur ligt morgen vrijdag tussen de 8 graden... en dan is de westelijke wind overwegend matig. In het noordelijke gebied is de wind in de ochtend nog vrij krachtig. Tot zover het weer. Where was Stop speeding now Brother, can't you see up. Tempel Het nummer van hun nieuwe album Walk Between Worlds. En het is een beetje spannend in op de een persoonlijk Persoon voor Sonan Lee collega. die hier in eigen land op de 10 kilometer sneller rijdt dan dat hij ooit was in zijn leven. En laat zien dat hij echt de 10 kilometers kan schaatsen. Zoals wij dat ook al wisten vanuit het verleden. Maar wij denken nog altijd aan die wissel van Kramer. Hij werd toen olympisch kampioen. Maar het is een groot sportman. Een held in Korea. En hij gaat voor de duel... de beste tijd neerzetten. En sprint nog die laatste ronde door. Nou! Lee komt binnen. In een persoonlijk record. 12.55.54. Slotronde onder de 30 seconden. Wat is die man in goede doen? Verpulvert hier de Duitse 1306 13.06.35. Een goed slot van de race. Een persoonlijk record. Ja, daar mag hij blij mee zijn. Vorig jaar was deze tijd niet voldoende voor het podium. Maar laat wel zien dat... Ja, inderdaad de vorm is dat hij scherp is voor die master, voor de 10 En dat we tijden gaan beleven zoals we ze zo vorig jaar gezien hebben. We moeten naar de 12.40 en misschien weer eronder. Precies, want het moet eigenlijk nog beginnen. Na de Dwel met de beide Nederlanders. Bergsma, de regerend Olympisch kampioen, de eerste rit na de Dwel. Kramer in de laatste rit, die alles heeft recht te zetten. Kortom, de aanloop belooft al veel goeds, maar het hoofdprogramma dat moet nog beginnen. Ja, en zo was u even getuige Wij lopen iets achter op het uh, live televisiebeeld, helaas. Dat kan niet anders, omdat we dat via de computer moeten doen. Dus we lopen iets achter. Dus mocht u al bij de televisie kijken en u hoort het geluid... Ja, dan loopt dat niet synchroon. Helaas niet. Maar we houden u wel op de hoogte. Het is nu tijd om te dweilen daar in... Uh, pjong, tjong. En... Uh, ja En, en uh, het is nu daar de tijd voor de dweil. En zometeen komen de, de, de giganten in de laatste de, de drie ritten. Vier, vijf en zes natuurlijk. Bergsma. Tedjan Bloemen en Sven Kramer komen allemaal aan bod in deze laatste ritten. Dus het wordt spannend. En u hoorde het uh, net al zeggen. 12,55 voor die Koreaan Dat uh, zet een aardige trend. Dus de andere heren zullen daar dus echt onder moeten. Nou, we zullen het allemaal meemaken. Jawel. En ik zei u al, u hoorde net een klein stukje Of een stuk van nieuwe, Het uh, uh, nieuwe album van de Simple Minds Walk Between Worlds En dat was het liedje van de Sidekick Terwijl wij nog even luisteren naar een staartje daarvan Maar ik wil u toch dat schaatsen even mee laten uh, genieten Voor zover u niet bij een televisie bent Wij houden u op de hoogte Jawel Dit zijn Sonny en Cher Dat is toch maar een goede aanbieding van jou Ruud Little Man. Ja, geweldig. Ik kan horen, Sonny en Cher waren dat in uh, een van hun grote hits. Het begon allemaal met I've Got You Babe natuurlijk. En uh, daarna dit specifieke soundje. Sonny en Cher, uh, Cher, dus de zangeres. En Sonny Bono, de, zijn haar toenmalige vechtgenoot. Jawel! Uh, ja, wat gaan we nu doen? Oh ja, het is vandaag uh, 52 jaar geleden, dames en heren. Namelijk op 15 februari uh, 1965. Dat de uh, Beatles in Abbey Road uh, begonnen aan opname van deze legendarische song. Jawel, dat is alweer 52 jaar geleden. Dat gaat die tijd hard. Ik kan me het herinneren als de dag van gisteren. Ja, maar nou doet hij het weer niet. En uh, ik moet hem nu schuldig blijven, want hij doet het gewoon niet. Ik ben. Dan maar even de 3J's. Hij wel. komt eraan hoor, ik ga... Komt, komt echt goed, maak je geen zorgen. En ik weet... Dat ik de laatste tijd geen punten heb gescoord. Dat ik nog leef... Hoe vaak heb jij me met die blik al niet vermoord? Het expres doe, dat ik niet mijn best doe, gewoon ik doe wat ik kan, ik ben ook maar een man, ik ben maar een man. Geen that not meant oh. Ik zei het wel, het ging even mis met de computer, maar dat maakt helemaal niet uit. We blijven lachen. En uh, het nummer wat u... Ja, dat is het. Mijn laptop heeft denk ik een hekel aan de Beatles of zo. Altijd problemen met opstarten van die dingen. Het <tie> <tie> is zo belachelijk. Waarom u dat nou niet doet? Ik heb geen idee. Maar goed. Um, nou. Het schijnt helemaal mis te gaan. Nou, dan maar ik elke dag altijd verder met deze oefening. Ja, oké. Okay. Nou, dat is helemaal goed. Maar ik ga toch even proberen om dit in de gang te krijgen. Want, ah, er gebeurt wel wat, geloof ik. Ja. Ja, momentje hoor. <tie> nou, uiteindelijk werkt het dan toch nog. Justin Timberlake. En dat is het laatste. zijn nieuwe album. En het heet Morning Lights. En dat neemt u mee naar het internationaal Journaal van uh, 1 uur. luckiest mm. of life Sound. What you putting in my head